11 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. De dodental door de natuurramp in Japan ligt waarschijnlijk boven de 10.000. De politiechef van het zwaar getroffen district Miyagi heeft dat gezegd. Hij gaat ervan uit dat alleen al in Miyagi 10.000 mensen zijn omgekomen. Hij bevestigde gisteren van een, dat van een weggevaagde kleine stad... ruim 9.000 inwoners worden vermist. Verder zijn er nog tal van andere kleinere dorpen... waarvan de inwoners zijn verdwenen. En ook uit de zwaar getroffen stad Sendai... waar 1 miljoen mensen wonen, komen berichten... dat er waarschijnlijk veel doden zijn gevallen. De honderden lijken... Die die daar voor de kust zijn aangetroffen... zijn bijvoorbeeld nog niet toegevoegd aan de officiële dodenlijst. Die lijst stelt niet zoveel voor... want er staan alleen de geborgen of geïdentificeerde doden op. Het openbare leven in het getroffen gebied is totaal ontwricht. Miljoenen Japanners zitten zonder stroom en water. Grote fabrieken is gevraagd om de productie stil te leggen... om zoveel mogelijk elektriciteit te sparen... en te voorkomen dat de centrales die nog wel werken overbelast raken. Grote delen van het gebied dat door de tsunami is getroffen zijn nog altijd onbereikbaar. De ruim 100.000 Japanse militairen die zijn ingezet proberen op allerlei manieren... de getroffen bevolking te voorzien van eerste levensbehoeften. Correspondent Walter Zwart is op zo'n 150 kilometer van de getroffen stad Sendai. Dus waar wij nu zijn, daar zie je eigenlijk nog maar heel weinig van schade. Maar wat je wel ziet is uh, uh, de paniek onder de mensen. Alle supermarkten worden momenteel compleet leeggekocht, leeggeplunderd door mensen die uh, rantsoenen proberen aan te leggen. Uh, er staan lange lange files voor benzinestations uh, waar mensen het laatste beetje benzine dat er hier in de regio nog is proberen te bemachtigen zodat ze het gebied eventueel zouden kunnen verlaten als er weer een grote natuurramp zich voordoet.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 Voortdurend worden we op de hoogte gehouden... omdat de, de Japanse radio terwijl in de auto zit. En ook daar hoor je de kernfysici eh, en de, de nucleaire deskundigen... met grote zorg spreken over die reactoren... of die inderdaad wel genoeg gekoeld kunnen blijven... zodat er explosies voorkomen kunnen worden. Gisteren was er een explosie in een andere reactor... nadat de temperatuur te hoog was opgelopen. Doordat het omhulsel intact bleef... kwamen er relatief weinig radioactieve stoffen vrij. Nu wordt geprobeerd een explosie bij de tweede reactor... te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 Er worden nog duizenden mensen vermist. De Japanse premier Naoto Kan spreekt van een race tegen de tijd voor de reddingswerkers. We doen ons best om meer levens te redden, zegt hij. En dan nog het weer. Af en toe regen, vanmiddag overwegend droog en maximaal 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, maar later ook zon en opnieuw een graad of 14. wb Verkeersinformatie. Door werkzaamheden langs de A27 Gorkeme Utrecht... staat er bij Nieuwegein in beide richtingen 3 kilometer file. En een melding van het spoor, want door een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Zwolle en Herenveen en Zwolle en Steenwijk. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging.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 Met Michal Citroen en Jos Palm. Hartelijk welkom terug bij OVT. Geschiedenis van de VPRO op Radio 1. U hoorde het nieuws. Er gebeurt nog steeds van alles in Japan. en. Bert van Sloten, presentator van het Radio 1 Journaal... zal ons over een kwartiertje nog bijpraten over het laatste nieuws. Maar wij eindigen straks tegen half twaalf... met het slot van het tweeluik van Hans Olenk en Elma Zwart... over de mythe van de wolf. Een zoektocht naar de slechte reputatie van de wolf in het verleden... en naar zijn Comeback die die op dit moment maakt in Europa en zelfs in België en Nederland. Ja, en we bespreken ook de reputatie van de marine. Uit een intern dossier bij het ministerie van Defensie... over ernstige integriteitsschendingen is gebleken... dat er in den Helden sprake is geweest, en daar komt hij... van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Ook zouden klokkenruiders uh, onheus zijn bejegend en andere personen die zich verzetten tegen de bestaande niet-integere bedrijfscultuur. Nou, de vraag is natuurlijk, was dat altijd al zo bij de marine? En dat gaan we voorleggen aan hoogleraar, zeegeschiedenis Jaap Bruin... die vandaag onze gast is. Maar nu eerst even wat muziek. Don't let the beast the channel. You can't deprive a gangster of his gun. Though they've been a little naughty to the Czechs and Poles and Dutch. I can't believe those countries really minded very much. Let's be free with them and share the BBC with them. We mustn't prevent them basking in the sun. Zo, so, no coward. Don't let's be beastly to the Germans. De no coward, de Engelse Frank Sinatra. In augustus 1943 zong hij dit. En het liedje laten we niet zonder reden horen. Het is namelijk een van de vele tips van een van onze meest trouwe luisteraars en tipgevers. Jos van der Woensel, die onlangs toch nog onverwacht overleed na een langdurig ziektebed. Jos stuurde ons vaak een tip of stuurde ons bijzonder historisch materiaal. En dit liedje was er dus één van. Want het leidde in Engeland tot een een rel. Het zou namelijk te aardig zijn voor Nazi-Duitsland. Aan de telefoon hebben we historicus Karl Magri, hoofdredacteur van After the Battle. Een geïllustreerd Engels tijdschrift over de Tweede Wereldoorlog, over de veldslagen. En Karl Magri, dat liedje, wat is er nou precies mee? Het is echt verboden door de BBC, hè? Uh, nou, het is niet zozeer verboden door de BBC als wel dat de BBC het slimmer vond om het niet uit te zenden. Het, was, uh, het liedje was in Engeland eigenlijk tijdens de oorlog heel populair. In de musicals, in de vaudeville theaters werd het gezongen. En het Engelse publiek, als het live gezongen werd, die, uh, die lachte zich er eigenlijk een kriek om over. Ja, want het is eigenlijk. ironie natuurlijk, hè? Ja, ja. Het, is, het, is, het, is, het is ironie, satire... Uh, maar goed, het, het, het zinnetje wat jullie zelf al uh, lieten horen, net, uh, though they've been a little naughty to the Czechs and Poles and Dutch, I can't believe these countries really mind it very much. Als je voorstelt dat het is dat op de BBC uitzendt, wat heel Europa, bezet dus Europa, dan ook kan horen, dan kan je voorstellen dat uh, de Polen en de Tsjechen en de Nederlanders dat dan minder leuk vonden. en dat. Ja, dat voelde me natuurlijk in Engeland wel aan. Dus men heeft toen besloten om het in van geval niet op de BBC maar uit te zenden. Ja, het was dus vooral om de, de, zeg maar de mede geallieerde partners in het bezette deel van Europa niet uh, te, ja, te beledigen. Ja, dat neem ik aan. Want de Engelsen zelf, uh, die vonden de tekst... Uh, het is, op zich is het trouwens, in, uh, als je het vergelijkt met andere liederen uh, over, over de naties en, en die in de oorlog gezongen werden, is dit wel een heel... Uh, een, een uitzondering hoor. Het is toch wel, uh, don't, uh, don't let's be peaceful to the Germans, dat is wel heel anders dan de meeste andere liederen die in die tijd... Uh, ja, want, want, want dit was, ook al is het ironie, desondanks uh, op zo'n moment is zelfs ironie ook gevaarlijk. In is wordt ironie namelijk ook mogelijkerwijs snel verkeerd begrepen. Precies, precies. En het is natuurlijk 43, dat hoewel dit liedje er al uh, zeg maar op, op uh, vooruit loopt, dat de oorlog weliswaar gewonnen zal worden, zit men natuurlijk nog midden in die oorlog en hij is nog niet gewonnen. En dan, ja, dan ga je natuurlijk niet te aardig voor de, voor de natie doen. De meeste, de meeste liederen die gingen echt over van nou we zullen ze, uh, we zullen ze flink te pakken nemen. En uh, ze zullen weten dat ze gaan verliezen. Ja, want als je nou tot, tot slot, uh, je zegt zelf al de meeste liederen waren vooral hoe nemen we ze te pakken, et cetera. Uh, die, die, die, die liedjes, we ja. hebben altijd die indruk die Engelsen die lieten zich echt niet intimideren door die Duitsers. Is dat ook wat, wat er uit die liedjes blijkt? Ja, ja, ja, als je. Als je he, een heel bekend lied is, We're Going to Hang Our Washing on the Siegfried Line. He. Dat is een lied uit 1939. Dat ja, is helemaal populair ja. gebleven. Um, en uh, je ziet uh, overigens aan die liedjes ook heel goed dat de Engelsen. Uh, uh, zich veel meer richten op de, op de, op de leiders zelf, hè, op Hitler en op Goebbels en op Geuring, dan op de ideologie. Dat, dit liedje is wat dat betreft ook weer een uitzondering. De meeste liedjes die maakten echt Hitler belachelijk. En er is een heel bekend lied, uh, Hitler has only got one ball. Nou, dat vond men prachtig. Dat is natuurlijk een beetje platvloers, maar dat werd uh, luid. Ja, zo win je een oorlog? Precies. Ja. Ja. Okay. Goed, Karel uh, Marie, bedankt. En uh, wie echter de Battle in Nederland wil lezen, die kan dat je kan je abonneren, maar er bestaat ook een Nederlandse editie van. Dat heet het 4045 toen en nu, dat is gewoon in de kiosk verkrijgbaar. Goed. Karel Magri, bedankt voor deze toelichting en uh, goedemorgen maar weer. Graag gedaan. Zorg dat je erbij komt. Bij de Maline, bij de Maline. Zorg dat je erbij komt. Bij de Maline. Ja, afgelopen week was de marine weer volop in het nieuws en de, de kreet zorg dat je erbij komt heeft misschien een andere lading gekregen. Want bij de basis in Den Helder bleek er sprake te zijn van fraude, diefstal en ongeoorloofde afwezigheid. Woensdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats waarin de minister opheldering moest geven over de kwestie. In de Tweede Kamer is een uur geleden een debat begonnen met minister Hillen... over de wantoestanden bij een marineonderdeel in Den Helder. De bezem moet er doorheen, de trap moet van bovenaf schoongeveegd worden. Ongepast gedrag is niet gewenst in de organisatie... en dat, dat red je dus niet met overplaatsing, want dan verandert het gedrag niet. Dus op het moment dat we met z'n allen constateren... dat datgene wat het gedrag ongepast is... dan is wat mij betreft de eerste optie ontslag. Ja, de, de Nederlandse marine heeft dit moment niet echt een goede reputatie. Uh, was het ooit anders? Ja, Bruin moet daar antwoord op geven. Voormalig hoogleraar Maritieme Zeegeschiedenis. Was u gechoqueerd toen u dit hoorde over de marine? Weer een schandaal, want het is niet de eerste keer. Natuurlijk vindt iemand dat niet leuk om te, dat te horen... want de marine hoort toch ergens bij Nederland... en als, dat, uh, als er daar moeilijkheden mee zijn, dan is dat uh, jammer. Uh, maar in zo'n grote organisatie als de Defensie tegenwoordig is... want we noemen het natuurlijk nu de marine, maar het is Defensie. Als daar problemen zijn met uh, integriteit... dan is dat van deze tijd, maar ook van alle tijden. En uh, ja, dat, uh, dat moet je tegengaan en bestrijden. Ja, u, u zegt van alle tijden, dus dat is natuurlijk waar wij op, op uit zijn. Uh, is de reputatie ja. van de marine eeuwenlang al bedoezeld door dit soort feiten? Je moeten natuurlijk twee dingen uit elkaar houden. Dit is een zaak die aan de wal speelt. Dit is het walapparaat waar voor driekwart burgerpersoneel zit. En je hebt natuurlijk het zeevarende marine. En dat is een heel ander verhaal. Het walapparaat vroeger was natuurlijk klein. Tegenwoordig gaat het om duizenden mensen. Maar eh, vroeger was het walapparaat eh, een paar bestuurders en een paar ambtenaren... en daarna vroeger op het lange verhoud waar ze zaten... waren heus niet veel meer dan enkele tientallen ambtenaren. Maar tegenwoordig gaat het dus om duizenden, tienduizenden. Maar in de 17e, 18e eeuw heb je op verschillende plaatsen in de Republiek eh, marineorganisaties... Uh, vijf in totaal en daar, ja, daar zit een walapparaat en daar wordt een vloot uitgerust. Die vloot over het algemeen heeft zijn werk best prima gedaan, ook de mensen aan boord. Aan de wal werd die vloot voorbereid, maar zaten ook natuurlijk mensen die uh, wel uh, soms een andere opvatting hadden van uh, mijn en dijn. Yeah. en uh, dat hoort uh, bij de mensheid. En daar moeten we natuurlijk uh, bedroefd over zijn. Maar dat is niet anders. Want, nou, dan uh... werkt u... Maar misschien begrijp ik dat verkeerd. Even de suggestie toch dat het vooral aan de wal gebeurt... en dat het op zee anders is. Maar we kennen toch ook verhalen van uh, aanranding en verkrachting... op het vergat Tjerk Hiddes. We kennen uh, drugzaken. Uh, eind uh, jaren negentig uh, was het niet. Uh, cocaïne aan boord van, uh, van vliegtuigen van de marine. Als u nou terugkijkt in de geschiedenis... U zegt net 17e, 18e eeuw. In die tijd werd er natuurlijk gigantische uh, bescherming van handel. Maar, maar smokkel en diefstal, dat moet daar toch dan... op een of andere manier altijd aan verbonden zijn geweest. Ook op de schepen. Ja, maar... Dat wil niet zeggen dat dat ook allemaal uh, altijd uh, boven water uh, komt. Dat, uh, dat hoeft ook niet. Die uh, voorbeelden die u noemt... Uh, die waren, zoals dat tegenwoordig heet, even bij mij weggezakt. Uh, <lacht> ja. Maar... Uh, ja. Die zijn er natuurlijk. Maar... En, en de verleidingen zijn veel groter geworden voor uh, mensen... die uh, de mogelijkheden om, hebben om die dingen te doen die u noemt. Die zijn er natuurlijk zonder meer, zeker ook in een uh, in gemengd varen. Maar dan maar moet er de... toch binnen zo'n organisatie van alles georganiseerd worden... om dat te voorkomen, wat al in nee. het verleden uitgedacht is? Ik denk dat we goed in de gaten moeten houden... dat er natuurlijk veel grondig veranderd is in, uh, bij marine en defensie. Uh, die kerstmis zijn samengevoegd tot één... waardoor verschillende culturen bij elkaar zijn gebracht. En bovendien is de taak van de defensie in deze marine... heel anders geworden na de val van de muur natuurlijk. We zijn niet meer om ons te verdedigen, maar we zijn er om... Uh, in het buitenland, ver weg, uh, te beschermen... en weet ik wat allemaal te doen. Dat is een heel andere organisatie geworden. Ja. We springen wel leuk van de 17e naar de 20e eeuw... en dan weer de, de val van de, de, de... Dus we zijn een beetje aan het jojoien... door die geschiedenis van die marine heen. Maar, maar even dit... We hebben altijd het beeld... en misschien is dat een, een, een terecht beeld... en misschien ook wel niet... dat de marine, dat zijn de jongens van Stavast... dat zijn onze Jantjes, daar zijn we trots op... al sinds de 17e eeuw. En, en, en, dat, en die deugen... En daar kun je op bouwen. Nu, nu wat ik me nou afvraag, was er nou bijvoorbeeld in die, in die 17e en 18e eeuw een soort erecode, dit doe je niet, dat doe je wel. Of was zelfverrijking iets, eh, wat, wat we nu zelfverrijking noemen... dat je zorgt dat jezelf ook wat beter wordt, iets, iets wat toen heel gewoon was. En waar we nu juist problemen over hebben. Ja, het woord erecode is natuurlijk van deze tijd. Ja. Dat, uh, dat kennen we niet. Maar natuurlijk is er, uh, zijn er mensen die uh, van de mogelijkheden gebruik hebben gemaakt... om particuliere handel te bedrijven. Uh, als ze met een oorlogsschip in, uh, in, uh, in, uh, bijvoorbeeld in Griekse of Turkse havens slaan. Natuurlijk komt dat voor. Maar over het algemeen stonden die mensen voor de taken die ze hadden. En natuurlijk zijn er in de 17e, 18e eeuw voorbeelden van mensen... die zich verrijken. Vooral, uh, want ik vind dat je het ook aan de walleven moet zoeken. Je hebt uh, bijvoorbeeld rond in de jaren... Uh, 1625 ongeveer. Heb je in Rotterdam. een uh, bestuursapparaat gehad. dat helemaal verkeerd zat. Dat zichzelf verrijkte. door bijvoorbeeld nota's te schrijven. voor zaken die niet aangekocht waren. maar waar het geld wel voor werd geïn. Dat liep zo hoog op dat het een groot proces in Den Haag is geworden. Dan, dat dat hebben we toen gehad. In 1625, 1626, zoiets. Dat zijn er. Bestuurders, de hoogste bestuurders van de marine zijn in, toen in de gevangenpoort neergezet en zijn veroordeeld. En moesten aan elkaar gebonden twee aan twee door de stad lopen om het vonnis te gaan horen. En hebben gehoord dat ze verbannen zijn en dat ze voor zoveel jaar of in de gevangenis en boetes tot 10, 70.000 gulden betaalden. Enorme bedragen. Dat, dat noem ik nou eens direct straffen, hè? Maar, dat, dat was ja. zeer direct straffen. En Vondel heeft daar nog een hekel dicht op gemaakt. Dat is echt een naar buiten gekomen. En zo zijn er wel meer zaken die naar buiten zijn gekomen. Maar ja, of dat alles is, dat weten we natuurlijk D Dit is misschien het topje van de ijsberg. Nou, ik, weet, de... ik, ik geloof niet dat het een ijsberg is. Nee. Maar wel uh, zitten er toppen in dat heuvelland. Je en... hebt ook, uh, dat is dan weer veel later. We praten natuurlijk over eeuwen. Ja, precies, uh, ja. Dat voor, voor mij was 1625 of zoiets. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de 1690 in Zeeland... een man die de, moet de, de veiling moet regelen voor uh, buitbehaald door oorlogsschepen en door kapers. Nou ja, dat brengt geld op. En van elk schip wordt een boekhouding bijgehouden. Als je een aantal van die boekhoudingen niet bijhoudt dan gaat dat geld natuurlijk automatisch niet naar de marine toe... of de admiraliteit, maar naar meneer Hugonje uit die tijd. Een hele hoge Zeelse ja. dus, dus, persoon. Die dingen komen gewoon dus, voor. Dus zo ja. een lijntje in deze geschiedenis te trekken is... dan is het wat u betreft deze. Het meeste gaat fout op het kantoor aan Wal. Nou ja, dat is... Uh, dat ga, natuurlijk gaan de dingen fout, maar ik, ik zou niet durven kwantificeren. Nee. Want... Uh, is het uh, meenemen van een geweer erger of minder erg... dan uh, 10.000 euro of een dienstauto ver verduisteren? Ik, ik weet ze is allemaal maar betrekkelijk. Maar door onderzoek kom je natuurlijk achter... dit soort gebeurtenissen in het verleden. Tegenwoordig hebben we de journalist die diepgraaft en direct wat vindt. De historicus moet erop stuiten... En ik noem die voorbeelden. Er zullen vast nog wel een paar meer zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het marine toen een uh, apparaat was wat uh, corrupt was. Nou, wel nee. Wel nee. Dat, uh, een apparaat, want, met... want uiteindelijk werd de boekhouding altijd nog ook weer gecontroleerd. Hadden ze ook een rekenkamer vroeger hoor, dat de hmm. zaken bekeken werden. Dus er was en zelfreinigend vermogen enigszins, maar er was ook een overheid die optrad. En, ja, soms wel. Ja. En, en, en hebt u vertrouwen in de toekomst wat de marine betreft tot slot? Ik uh, vermoed van wel, hoor. Dat, uh, alleen, uh, dit blijft natuurlijk nog wel weer eens komen. Zeker omdat men graag voedt in de, in, de, in de zaken. En er altijd wel dingetjes te vinden zijn. Maar uh, ik vermoed niet dat er nou, nog zoiets als een walruszaak... Uh, op korte termijn Maar die waren we vergeten, komt. dus 1985... dat de hele marinetop moest aftreden, toch? Ja, toen, waren, toen heeft de marinetop dus niet gemeld aan de politieke leiding... wat je nu dus, zeg maar de hele van toen... hebben ze niet gezegd dat... die onderzeeboten te duur werden. Er zijn te veel voorbeelden, meneer ja. Bruin. En dat is toch wel pijnlijk als we het hebben over de imago van de marine. Ik wou u in ieder geval heel hartelijk danken voor uw toelichting vanmorgen. We gaan snel, want uh, dat is dringend nodig ook... Uh, voor de actualiteit over wat er in Japan gebeurt... naar onze collega Bert van Sloten, die hier is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, ik heb nieuws over die uh, centrales. Hoeveel mensen er zijn geëvacueerd, uh, die kerncentrales... in de omgeving van Fukushima. Er zijn zo'n 170.000 mensen mensen geëvacueerd. Dat weten we van de Japanse kabinetssecretaris. Die zegt ook dat er extra maatregelen worden genomen om die mensen te helpen. We will set up some uh, centers for medical services, and so for those people who are anxious, we will be screening their radiation level, and we will be up, um, offering medical care if necessary. And we plan to set up such medication center in several places. Er komen centra voor medische diensten en de mensen die kunnen zich dus laten meten of ze getroffen zijn door de straling. Nou, wat uh, verder is, uh, er is die beving, die kracht van die beving, het getal is. Bijgesteld. We gingen uit tot op heden van 8,9. De Japanse autoriteiten hebben dat bijgesteld naar 9,0. En daarmee kom je toch echt in de buurt van ook de zwaarste aardbevingen ooit, wanneer we zijn ooit begonnen met het meten. De zwaarste is in 1960 uh, geweest in Chili, uh, 9,5 op de schaal van uh, Richter. En daarna in Alaska in 1964, 9,2 op die schaal van Richter. Verder nog een, uh, een bericht uit Rusland. Want Rusland gaat helpen om het energietekort, dat is ontstaan doordat die kerncentrales zijn stilgelegd, om dat energietekort aan te vullen. Er is een lading met vloeibaar gas onderweg. En goed nieuws heb ik eigenlijk ook nog wel, want tot op heden zijn er allemaal tsunami waarschuwingen afgegeven. Die zijn allemaal ingetrokken. Misschien betekent dat wel dat de aarde een beetje tot rust is gekomen. Ja, goed nieuws. Maar goed, het, het, het, het slechte nieuws overheerst natuurlijk enorm. En ik neem aan dat er vandaag nog contact zal zijn... zo snel mogelijk met Wouter Zwart. Wouter is onderweg naar het rampgebied. En uh, op het moment dat hij daar aangekomen is... dan praten we op Radio 1 weer met hem. Goed. U luistert naar OVT, geschiedenis van de VPRO. U kunt naar onze site om daar van alles te zien. Dus nieuwe, prachtige site, geschiedenis24. En om u te vertellen wat er op die site te zien is... gaan we naar Jurid Verwoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. De aardbeving die zojuist besproken werd is over de hele wereld te volgen, omdat er nou allemaal filmbeelden van bestaan. En eigenlijk de oudste aardbeving waar we filmbeeld van hebben is die van 1906 in San Francisco, tenminste de gevolgen ervan. En al die beelden zijn te zien op de website geschiedenis24.nl. We hebben ook de lentefilm van 1921, voorals u wilt weten hoe lente eruit zag 90 jaar geleden. En deze week zal het tv-kanaal van Geschiedenis24 gaan over Italië, omdat dat zo'n 150-jarige bestaan viert. Liefhebben van Italië kom even naar geschiedenis24.nl. Jurid Vervoorn, hartelijk dank. De site dus, geschiedenis geschiedenis24.nl. U kunt ook met ons mailen en u kunt van alles vragen en ook zien. U kunt met ons mailen, ovt.vpro.nl. Dan gaan we nu door de... Wolf namelijk is bezig met een comeback. Na een afwezigheid van anderhalve eeuw... staan biologen en ecologen te popelen om hem in Nederland en België te ontvangen. Maar er zijn uiteraard ook kritische geluiden. De wolf, die per jaar meer dan 600 kilo wild... Wilde zwijnen, reeën, herten en hazen. 600 kilo wild verorberd verstoort het natuurlijk evenwicht. En het zou zelfs de mens niet met rust laten. Hans Olink en Elma Soort volgen het spoor van de wolf... en gaan op zoek naar het waarom van zijn slechte reputatie. Naar de gruwelverhalen over de weerwolf. Maar vooral naar de terugkeer van de wilde wolf. We zijn nu op zoek naar de wolf. Eén van de vele wolven die hier in dit gebied in de Lausitz zouden leven. Is een spoor van een afdruk van 9,5 centimeter. We kunnen maar koken. Het Kan dus een grote hond zijn? Of een wolf? De afdruk. Hier is die vooraffoto. En hier daarnaast is die achterfoto. We missen maar die achterfoto. Zoals u in de vorige uitzending heeft kunnen horen, zijn wij in afwachting van de wilde wolf. Als schapenhouders zijn we op onze hoede nadat onze kudde door de honden is aangevallen. Wat staat ons te wachten? als de wolf weer terugkeert naar het territorium waar hij ooit heer en meester was. De wilde wolf is sinds ruim een eeuw uitgroeid. In Nederland werd hij in 1897 voor het laatst waargenomen in het Brabantse hezen. In België werden de twee laatste wolven in 1844 door koning Deopold I. gedood in de Ardennen. En in Duitsland werd de laatste geschoten in de Lausitz in 1904. Nadat de wolf in Noordwest-Europa is uitgestorven... blijft hij in sprookjes en legenden voortleven als een gevaarlijk roofdier. Als een boeman. Een agressief beest waarvoor de mens niet veilig is. Zoals in Roodkapje en de boze wolf. Behalve in sprookjes vindt de wolf zijn weg naar de film. Vaak in de gedaante van een weerwolf... als het dierlijke dat in de mens centraal staat... Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt nationaal-socialistische agressie... de gedaante van een weerwolf. Het hoofdkwartier van Adolf Hitler aan het Oostfront... tijdens de slag om Stalingrad wordt weerwolf genoemd. Het hoofdkwartier in Oost-Pruisen, waar Hitler op 20 juli 1944... de bomaanslag van von Stauffenberg overleeft, krijgt de naam Wolfschanze. De naam Wolfschanze komt from de partij's nickname voor Adolf Hitler... Herr Wolf. De Führer noemt zijn andere headquarters similarly: De Werewolf, Wolf's Ravine en Wolf's Ravine 2. Tegelijkertijd gebruikt Joseph Goebbels de mythe om de actie Weerwolf in het leven te roepen. Met als doel om terroristische aanslagen te plegen achter de geallieerde linies. Als insigne voor de Weerwolven gebruiken de Duitsers de Wolfsangel. Zo krijgt het eeuwenoude begrip Weerwolf een nieuwe lading. Het zal minstens een zijn. Nach hier. Von hinten nach hinten sind es hier 1,20 Meter. Und das ist schon mal eigentlich super interessant. Und wenn ich jetzt in einem Gebiet unterwegs wäre, wo ich noch keinen Wolf hätte, wo, wo ich aber pot. den Verdacht habe, würde ich das jetzt schon fotografieren. Wir können wieder weg folgen, oh, Um mal so Wolven. eine Stelle zu finden, wo man das wirklich sieht, wie gleich müssen sie. Het is niet meer als een hinwijs. En dit hij nog nooit gezien dat dit 120 centimeter bevangen, is van achter naar Dus dan gaat hij fotograferen. wat hij gemaakt? Had hij daar irgendwann gejaagd? In het Europese deel van Rusland leven nog zo'n 18.000 wolven. In Spanje 2.500, in Italië 350 en in Portugal 120. Vanuit deze landen keert de wolf weer terug naar West-Europa. Vooral nadat de muur is gevallen en de grenzen naar Oost-Europa open zijn gegaan. De wolf, die door de Europese gemeenschap tot een beschermde diersoort is uitgeroepen... heeft weer vrij baan. In Duitsland zijn inmiddels weer wolven gesignaleerd. In Beieren afkomstig uit Italië, in Saksen uit Polen. Door de terugkeer van de wolf raken de gemoederen soms verhit... en zijn er regelmatig artikelen te lezen over zijn wreedheid... Zoals onlangs nog in de Berliner Morgenpost van 31 januari 2011. De terugkeer van de wolf naar Duitsland... heeft Hans Veerman tot nu toe met een welwillende blik bezien. Maar sinds vier dagen denkt de 73-jarige rendierfokker uit het dorpje Schwarz... daar anders over. Afgelopen donderdag heeft een wolf drie van mijn twaalf dieren gedood... en twee anderen verwond, zegt Veerman. De schrik zit de ervaren fokker nog in de botten. Op de weide achter zijn huis zijn de bloedplassen nog te zien. Stukken vacht waaien in het rond en de rendieren zijn schuwer dan ooit. Het was niet het eerste geval in en rond de Rupina Heide... zo'n 100 kilometer noordoostelijk van Berlijn. Midden 2010 werden 24 dieren in een damhertenkamp bij Groos Haslo aangevallen... en nog pas enkele dagen geleden 13 van de 14 damherten van een fokker in Gado gedood. Er zijn wolven die hebben geleerd dat wilde dieren achter een omheining een gemakkelijke buit zijn, zegt wolvendeskundige Norman Stier, die sinds vele jaren de wolvenaanwas in Duitsland begeleidt... en in meerdere Oost-Duitse bondstaten verantwoordelijk is voor de wolf. Nog wat drastischer drukt Achim Freudsheim, de vertegenwoordiger van het jachtverbond van Mecklenburg voor Pommeren, zich uit. Zulke dieren in de wei, dat is voor de wolf een soort snackbar. Boeren en fokkers van rendieren of schapen staan niet te popelen bij de gedachte dat de wolf zal terugkeren. Maar ecologische deskundigen schilderen de wolf af als een vredelievend dier dat geen mens kwaad doet. Ja, bedankt, We messen dat gelijk nog maar uit. Dit zijn een paar grote poten. Dat moet ziet er zo uit. Ik vermoed dat het een yeti is. Kein yeti. Kein yeti. Nee. Dat ziet er zo uit. aus, moet ik eens klar zeggen. Ik oh. Ja, dit ja. lijkt wel heel erg uh, veel op een rolverspoor. Ja. Vier afdrukken per poot. Zeker. Und uh, uh, jetzt können wir wieder das machen, das alte Spielchen. Ding 12 cm groß. Fußabdruck. Bootabdruck. Bootabdruck. hier der ist ziemlich genau. 10 cm. Krallen <lacht> locker über 10, also Achterpoot das Teil. Vorste Vorpoot. Zu sagen, dass okay, das hier vorne ist möglicherweise dasselbe Tier wie hier. 500 meter verder rijden nog auto's. En hier zit je al midden in het wolvengebied. Jos de Bruin heeft een wolvenopvang in Wezel am Niederrhein. Als we s'morgens langskomen is hij net thuisgekomen. De hele nacht heeft hij niet geslapen omdat hij op zoek is geweest naar een wolf die 200 kilometer zuidoostwaarts zou zijn aangereden door een auto en vervolgens in het bos is verdwenen. Het vermoeden bestaat dat het een wolf uit de Lausitz is. Een van de wolven die westwaarts trekken op zoek naar territorium. Maar dat heeft de bruin niet kunnen bevestigen. Hij heeft de wolf niet gevonden. Twee jaar geleden zaten er twee in het Rijnaardswald. Maar de laatste jaren is er alleen nog maar bevestigd dat er één zat... En uh, nu is er verderop dan een melding gekomen, een paar weken terug in Ziegen. En tot afgelopen maandag is er dan een wolf aangereden, waarschijnlijk wolf. En ik heb hem dus niet gezien. In uh, Gießen, wat weer 50 kilometer zuidelijk ligt van Ziegen, dan is er of een wolf onderweg van, van het oosten uit daar naartoe gelopen... of Reinhard, zo heet die wolf in Reinhardswald, is op de loop gegaan... En, is er dan mogelijk aangereden? Misschien ook. Ondertussen denk ik, weet ik niet of hij nog wel leeft hoor. De... Maar het lijkt er dus op dat, dat de wolf tot aan de Rijn gekomen is. Ja, maar hij kan ook niet verder. De, kijk, hij zit wel 200 kilometer van, van de Nederlandse grens af. maar er zit het roergebied tussen. En daar gaat die wolf echt never nooit niet doorheen. En die wolf. Eh, vorig jaar is er zelfs een Eiland van Polen uit naar hetzelfde gebied het dorp zelfs waar deze wolf nou ten einde is gekomen. Als je op Google Earth zou kijken kun je ook zien dat het vrij logisch is. Het Bergische land, dat is één bergachtige landschap, veel bossen. En dan loop je zuidelijk tot ook mooi bergachtig bossengebied... waar ineens een aantal uh, snelwegen bij elkaar komen. En dan kan hij gewoon niet verder. Dus daar is die, hij is ook aangereden... Afgelopen maandag dan, dan melding ik van een wolf die uh, aangereden is. en Ik ben hem bezig zoeken, maar we hebben hem dus niet kunnen vinden. Ik, waarschijnlijk leeft hij ook niet meer. Deze tijd van het jaar ook worden die devenloops en dan is er een hoop opwinding. Dan moeten die jonge wolven moeten zich ja, aan de regels van... Eigenlijk, ja, dat is onze kinderen, hè. Die, die moeten zich wel aan de huisregels houden. En als ze volwassen worden, hebben ze daar geen zin meer in. Dan krijg je toch... Uh, wat, wat, wat wrijving en wat ruzie. en Dan verlaten ze het roedel en gaan ze op zichzelf. En dat doen die jonge wolven ook. Die krijgen over, ja, ik wil mijn eigen roedel stichten. Dus die zijn anderhalf jaar oud. Die krijgen een beetje, er komt meer opwinding. paar wordt strenger en ze hebben er geen zin in. Dus die, die jonge wolven, die dan anderhalf jaar oud zijn, richting twee jaar gaan. Die verlaten in deze tijd het roedel. En die, gaan, die lopen honderden kilometers op zoek naar hun... de haal. Ja, die zoeken een nieuw terrein. Die, zoeken, die willen eigenlijk zelf een partner zoeken. Een, een eigen territorium, eigen roedel een keer starten. en Die gaan zoeken en die lopen honderden kilometers. Kun jij huilen? Ja. Hoe doe je dat dan? Kun je dat geluid nadoen? Ja, dan goed. Je, je hebt verschillende manieren van huilen. Het begin, die wolven, jonge wolven die huilen op een andere toonhoogte. Dat is niet eens zo mooi. Dat is een heel geschreeuw. En, uh, omdat jonge wolven die worden teruggelaten tot een maand of vier, vijf. Uh, dan kunnen ze gewoon niet mee. Dan kunnen ze niet mee op jacht gaan. Uh, dan gaan de ouderdieren de roedel gaat jagen. En als ze terugkomen, door huilen, reageren die jonge dieren automatisch terug. Zodat ze elkaar vinden. En die toonhoogte, manier van huilen, dat deed ik bij mijn wolven dan ook. Maar dat hield tot ze ongeveer een jaar oud waren. Hadden ze geen zin meer in die manier van huilen. Nu moet ik... Dan is het een andere manier waarop ik ze animeer om mee te gaan huilen. En dan is het huilen zoals wolven eigenlijk uh, doen als ze samen op jacht gaan. Dus wat ik eigenlijk met je stem, met, met dat huilen, beïnvloed ik hun stemming. Dus dan begin ik te huilen. Dan worden ze ook heel... Dat, dat, zul je nou wel zien. Dat is een manier van huilen zoals de wolven elkaar oproepen. Dan komen ze ineens in hun stemming om op jacht te gaan. De deur gaat open en weer dicht. Ik zie van achter een bosje een wolf aankomen. Een tweede wolf. Ik ja. hey, oh. sta nu voor de poort. Wolven van het formaat van fix fikse grote herdershond. En hij speelt nu met de honden die, als ze tegen hem opstaan, ongeveer even groot zijn, rolt over de grond. met de wolven. We hebben nog geen enkele wolf gezien in het wild. En besluiten naar Oost-Duitsland te gaan. In de Lausitz, de regio tussen de rivieren Bobor, Kwiza en Elbe, op de grenzen van Duitsland, Polen en Tsjechië, zijn sinds 1996 weer wolven gesignaleerd. We beginnen in het Wolfmuseum in Rietschen, waar Stefan Kaasje een lezing houdt over de wolf. Als ik 12 was, was ik in een AG, in een arbeidsgemeinschaft... Ornithologie en Naturschutz, in Haaswerda. En die hadden ook geen wolven, logischerweise. Het gab damals dames keine... Kaasje was als kind al geïnteresseerd in wolven. En nadat hij op zijn twaalfde verjaardag Deer Wolf kreeg... van de Russische wolven Bibikov, raakte hij helemaal in de ban. Sindsdien leeft hij voor de wolf. Hij vertelt dat iedereen zijn redenen heeft... om de wolf weer een plaats te geven in onze natuur. De wolf zou goed zijn voor het ecologisch evenwicht. De wolf die overtollig wild opruimt. De wolf die zwakke, zieke dieren opeet. Maar volgens Kaasje heeft de wolf altijd een daseinsberechtiging, recht van bestaan. Omdat hij domweg deel uitmaakt van de schepping. De tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van de terugkeer van de wolf zijn heel scherp. Maar, zegt hij, ze zijn onvoorkomelijk. De tegenstanders, vaak boeren, kunnen aanspraak maken op een compensatieregeling... als hun schaap, hun koe of hun kalf is verorberd door een wolf... De wolf breidt zijn territorium geleidelijk uit. Veel gebieden zijn geschikt voor de wolf als er maar prooidieren zijn. Hij wijst op een kaart de gebieden aan waar de wolf nooit is weggeweest. Zuidoost-Polen, het Mazurische merengebied, de Italiaanse Apennijnen en de Spaanse Pyreneeën. Dat zijn de streken waar de wolf, die West-Europa gaat bevolken, vandaan komt. En als de wolf zich kan vermenigvuldigen in roedelverband, kan dat snel gaan. Eenmaal per jaar werpt een wolf zes welpen, die twee jaar later ook weer kunnen werpen. Een roedel, een familie, bestaat dan al uit tien wolven. Als jonge wolven geslachtsrijp zijn, zoeken ze een partner. En dat is de drang om een nieuw territorium te zoeken. Als de eerste wolf hier was... Daar had ze dan ook einer zu Wort gemeld en er een spur gevonden. En die spur, dat is de so mythos-wolf, was natuurlijk van een alten Rüden. Na het college van Stefan Kaasje gaan we onder zijn leiding naar de Moeskouwer Heide, waar enkele tientallen wolven leven. Hier neem aan, dus dus naar dus Koon, dus het moeskouwer gebied, aan. waar de also, die laatste wolven sieht, midden die voor vorige hadden, eeuw zijn neergeschoten, maar nu weer de, weer de eerste wolven. wolven en die waren hier minder zo'n komende wandel. Ja, ja, Ik zei, nou ja, de eerste die jagt, uh, die is ja schon immer hier, der had de 2007 den ersten wolf gesehen. die had in 2007 de eerste wolf gezien. Regelmatig worden wolven gezien, regelmatig. Ziet men mensen, wolven, spelen zelfs met elkaar, en vanuit beschutte plekken. Ja, en, maar als en je de echt je, naar op zoek bent, in het jaar natuurlijk voordat je de eerste wolf tegenkomt. De machines moet eerst maar in zo'n loch, en dat is deze berg daar die Reichwalder hochkippe, Also, hond, als je nu bijvoorbeeld Hunde, te ransen in de dorpen, in de quasi een Läufige, houdt natuurlijk. aan de takken. Riena, Van de hei, ruikt hij. blijkbaar wat. Die volgt het spoor in. Ook dat interesseert natuurlijk de hond. Dus deze, dat het mal. Dat is typisch fuchs. Nee? Dat is natuurlijk... We moeten nu wat ruiken, we moeten fos ruiken. Het kan nu ook een grond zijn dat voor den wolf zijn, dat hij hier ook... Dat gaat mij een beetje ver. Als maar... we ook... ja, nu door een jongen, jong dennenbos zijn. waar de snel nog ligt en waar het stikt van de sporen, Ratten, reeën, wilde zwijnen, hazen. Genoeg pooien voor de wolf. Vanessa Ludwig is een Nederlandse biologe... in dienst van het contactbureau Wolfsregioon Lausitz Dat in leven werd geroepen om conflicten met bewoners te minimaliseren... door informatie te geven over de wolf aan jagers... Boswachters en de bevolking. We lopen nu uh, richting het uh, Niedersprietijdsgebied of het Rietsen-Trijdsgebied. Dat is een uh, ja, mere kleine merengebied, inderdaad. Heb jij wel eens een wolf gezien hier? Ik heb uh, afgelopen jaar, tenminste 2009 is het uh, inmiddels, um, had ik uh, ja, het geluk een wolf te zien. Toen ik stage liep bij Lupus... Wanneer is hier de eerste wolf uh, gezien? De eerste wolf wat hier, is hier op het oefenterrein in 1996 gezien. Sinds uh, na ja, ongeveer 150 jaar geen, uh, ja, dat er geen wolven meer aanwezig waren. Tenminste niet territoriaal. Er zijn altijd wel weer wolven op doortocht geweest. Maar juist in de periode van uh, na de Tweede Wereldoorlog tot 1990... Uh, toen uh, de voormalige DDR nog hier bestond, uh, werden de wolven ook gedood. Mochten ze er geschoten worden het hele jaar. Dus toen uh, zijn eigenlijk alle wolven die hier naar Duitsland trokken ook gelijk afgeschoten. Dus die wolven waren blij dat het uh, socialisme afgelopen was? Dat uh, zou je misschien zo kunnen zeggen. Dat, uh, in ieder geval zijn na de um, vereniging zijn de wolven in heel het geheel Duitsland onder bescherming. Onder het eu uh, per de conventie uh, gesteld en uh, genieten sindsdien de, de hoogbescherming. Maar in West-Duitsland werden ze waarschijnlijk ook afgeschoten? Uh, sinds de Berne-Conventie niet meer. Daarvoor natuurlijk ook al, ja. Maar eigenlijk was de laatste wolf is al in nege, uh, 1845 in Duitsland uh, uitgeroeid. Dus ongeveer 150 jaar was er Duitsland bijna helemaal wolfvrij... De wolf die, uh, uh, die als eerste gesignaleerd is hier, mm -hmm. hebben jullie enige idee waar die vandaan kwam? Die kwam uh, uit Polen. Dat, uh, die kwam uit West-Polen. Uh, Hoe zag je dat? Dat hebben ze aan de hand van genetisch onderzoek kunnen vaststellen. Ja. We kunnen hier naar links, dan lopen een beetje rond het meertje. Ja. Dus ze hebben die wolf uh, te pakken genomen. Hoe bedoel je? Oh no. nee, uh, nou, nee, dat is uh, aan de hand van uh, de uh, uitwerpselen. Dat is ook nu nog een deel van de monitoring eigenlijk. Dat is een groot deel daarvan. Het inzamelen van de uitwerpselen van de wolven. Aan de hand daarvan uh, kan je dan monsters nemen voor de genetische uh, onderzoeken. En heb je enig idee uh, hoe snel de wolf westwaarts... Uh, komt? Ja, je kan het niet voorspellen. Dat, uh, dat is eigenlijk heel moeilijk, want het zijn natuurlijk natuurlijke processen die ja. plaatsvinden. Uh, maar het is natuurlijk zo dat je hebt hier inmiddels een, een kleine populatie in die zin ontstaan in, in Oost-Duitsland. Je hebt inmiddels hier in de loutuit zes roedels en twee paren die uh, geen, na, uh, geen, geen reproductie hebben. Hoeveel is een roedel? Een roedel bestaat eigenlijk uit het, uh, ja, het ouderpaar. Dus een, een, een, um, een, een vrouwtje die reproduceren. Plus hun nakomst. Dus de welpen van het, dit jaar en de welpen van vorig jaar. En de welpen of de, de jongen gaan dan in de loop van 1 tot 2 jaar... Uh, verlaten die hun roedel op zoek naar een eigen territorium en een eigen partner. En in die zin heb je natuurlijk inmiddels... De afgelopen jaren al meer dan 100 welpen gehad hier in de lauze En al die dieren, of het deel van die dieren die overleeft, trekt erop uit. En inmiddels heb je ook in andere delen van Duitsland al een aantal wolven. En ook sinds 2009 in een ander um, reproducerend roedel in sachsen anhalt En ze zijn natuurlijk ook op, op trek naar, naar het westen. Dat, uh, is dat zo natuurlijk? Ja, ze trekken natuurlijk in alle hemelsrichtingen uit. Ik uh, kan niet zeggen eerder naar, naar het westen of naar het oosten. Dat niet. En hoe ver zijn ze nou inmiddels in Duitsland? Uh, de meest westwaartse wolf is momenteel, dat is heel recentelijk, dat er in, in Hessen, in Middelhessen, is een uh, wolf opgedoken. Die uh, bij Gießen, Landkreis Gießen, die. Uh, dat was vorig twee weken geleden, volgens mij, is hij uh, het eerst singuleerd. En is nu via genetica um, bestemd dat hij uit uh, de Italiaans-Franse-Zitterse populatie stamt. Oh. En dat is de meest westwaartse wolf. Maar de meest westerse uh, wolf nu, op een moment die echt territoriaal is, is in het Rijnheidswald. Dat is een beetje driehoek van Noord-Rijn-Westfalen. Hessen en Niedersachsen. Dat is de meest westelijke wolf, gezien ja? Ja, die, uh, die is er nu is sinds 2007. Is die daar territoriaal aanwezig? Maar zover bekend nog alleen een enkele wolf. Maar, maar, maar die komt uit Polen? Die is, uh, komt vanuit, hier vanuit de Lausitz. Ja, we zijn weer terug in het uh, contactbureau waar jij voorlichting geeft over de wolf. Als we het hebben over de wolf die naar Nederland komt, of waarschijnlijk komt... dan hebben we het over de wilde wolven. Ja, dan hebben we het over wilde wolven die op, op natuurlijke weg in de natuur leven... en uh, hun, zoek, ja, hun weg zoeken, hun territorium in de natuur zoeken. En, uh, het zijn geen, net geen uitgezette wolven zoals hier in het begin altijd heel vaak uh, werd... Gezegd eigenlijk van, van de wolfs tegenstanders. Ze zijn gewoon op natuurlijke weg vanuit Polen naar Duitsland gekomen en breiden zich natuurlijk ook vanuit daar uit. Je moet wel een onderscheid maken tussen de wilde wolven en dieren in gevangenschap. Wolven in gevangenschap zijn in gevangenschap meestal geboren en opgegroeid. Um, hebben dat contact met de mensen gehad en uh, zijn in die zin heel anders dan de wilde wolven die echt vrij in de natuur leven. Ik neem aan dat er in, in de bossen hier ook wel uh, wolven gepaard hebben met herdershonden? Nou, het uh, is eigenlijk, het is 2003, was inderdaad het geval... dat een wolf in zich met een huishond heeft gepaard... en ook hybride, zogenaamde hybride, ter wereld heeft gebracht. Uh, maar dat werd gelijk ontdekt uh, aan de hand van filmopnames... dat dat geen zuivere wolven moesten zijn. Uh, aan de hand van genetica wer werd dat dan ook bewezen... En um, toen werd ook gelijk uh, alles gedaan om die hybride uit de natuur te verwijderen. Dus te vangen. Um, omdat men gewoon een zuivere populatie wil hebben. Het mengen van huis, uh, hond, genen en wolven moet worden vermeden. Om de populatie in stand te houden. En, ja, is... uh, maar sindsdien is er geen, geen geval meer uh, bewezen dat uh, een wolf met een hond heeft gepaard. Dus dat uh, sindsdien is eigenlijk... De wolfspopulatie is zuiver hier. Dat zijn echt wolven. We vinden de wolf een interessante toevoeging aan de natuur. Hij maakte er deel van uit voordat de mens hem uitroeide. Toch wachten we zijn komst met gemengde gevoelens af. Hij hoort bij de schepping, maar dat horen onze schapen ook. De financiële tegemoetkoming die ons in het vooruitzicht wordt gesteld... als de wolf zich vergrijpt aan onze schapen, is slechts een schale troost... We hebben een band met onze schapen. Ze hebben namen en ze herkennen ons. Een verlies dat niet opgevangen kan worden door geld. We hopen dat de wolven aan ons terrein voorbij gaan. Maar mochten ze onze schapen aanvallen, laten ze ze dan met huid en haar opeten. En niet zoals de honden, slechts doden. De vraag is wanneer en waar we de wolf kunnen verwachten. Op de Nederlands-Duitse grens bij Groesbeek... In Boscafé Merlijn ontmoeten we Leo van de stichting De Ark. Dit is gewoon een, een prima plek. Je hebt hier... Uh, um... Nou ja, je hebt hier over de grens het, het Rijkswald eh, vlakbij, een groot bosgebied. Je hebt, eh, ja, zeg maar de hele oostkant van Limburg is één groot bosgebied. In, uh, het is een uh, geweldige corridor eigenlijk voor dieren om van de ene kant naar de andere kant uh, te migreren. Dus ik zie hier zomaar wolven binnentrekken en of ze blijven. Ja, dat zal die wolf zelf uitmaken. Dat, uh... en dan mag gelijk de hoogvraag, wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat is altijd koffiedik kijken, maar um, ik zou het anders willen stellen. Het is heel moeilijk om, uh, uh, om te weten, als, uh, wij als mensen, of er nu al een wolf is. Het kan namelijk zo zijn dat er nu op dit moment al een wolf in Nederland rondloopt... maar niemand heeft hem tot nu toe gezien. En uh, uh, we weten het niet, en pas als er een wolf... Ontdekt wordt en ontdekt moet je zeggen van dat nou ja, iemand hem ziet of dat hij aangereden wordt of zo. En dan, uh, uh, dan komt zo'n aanwezigheid, komt, uh, uh, wordt zichtbaar en dan pas weten we. Dus dat kan, uh, ja, dat kan elk moment zijn. In tegenstelling tot Linaarts denkt zijn bijna naamgenoot Peter Lennarts, die een wolvenopvang in de Belgische Hoge Venen beheert, dat de wolf een andere route zal bewandelen. Nou, kijk, het is altijd moeilijk. Moeilijk te zeggen, want ja, je kunt niet altijd precies uh, zeggen wat een wolf doet. Maar als je naar de natuurgebieden in Duitsland gaat kijken... en je gaat van de oosten, gaan de mooiste natuurgebieden eigenlijk nog zuidelijk. En dan komt hier in de, in de, zeg maar de Hoge Veen uit. Eh? Dus uh, dan heb je de grotere kans dat dus net België eerder zal zijn als, uh, als Nederland. En dan zou die vanuit België ook wel Nederland? En dan gaat hij van België, ja, dan, de, van België trekt die wel weer naar het noordelijke gebied. Want dan heb je hier ook een mooie natuurgebied in. Langzaam nodig gaan. Ja. Je hebt hier meer onherbergzame gebieden in de buurt dan aan de Nederlandse grens. Ja. Dus de kans is hier groter. Ja, en ja, ik denk uh, als je dus de natuurgebieden bekijkt. dan zie je toch Zuid-Limburg. als je de meeste kans maakt. voor de eerste wolf te hebben. In, voor Nederland? Voor Nederland, ja. Wolvenexpert Jos de Bruin. heeft een andere mening over de route. die de eerste wolf mogelijkerwijs naar Nederland zal volgen. Bij Hamburg zullen, daar zitten. Dus één tot drie wolven waarschijnlijk. Maar dan zouden ze pas komen waarschijnlijk als er, er inderdaad meerdere wolven zitten in dat gebied. En die ook nog jonger krijgen. En die jongen worden anderhalf jaar, twee jaar oud. En die dan gaan dan, gaan dan die aan haal. de... Ja, welke kant lopen die dan op? Als die namelijk 200 kilometer, 300 kilometer gaan lopen richting westen. Ja, dan komen ze bij de Nederlandse grens uit. En als je dan op Google Earth zou kijken, waar liggen de bossen en de wegen en wat, wat, welk gebied zou die voor mij die, die en waar loopt die het waarschijnlijk? Dan zou die zo'n beetje denk best tussen daar. Wat is dat Apeldoorn uh, tot, tot Arnhem, Nijmegen uit uh, aan, de achtof. aan de grens kunnen. Ja, Dan zou ik het eerste verwachten dat waarschijnlijk als er een wolf komt, dat hij daar zo'n beetje de eerste keer een keer opduikt. Dus daar kunnen ze de bos nat maken. Oude bos nat maken, ja. Ik zou, ik zou er niet. Uh... Je, hoeft, je, je hoeft er niet bang voor te. Nee, ik, ik zou het juist prachtig vinden, toch? Uh... Niemand merkt het waarschijnlijk ook in eerste instantie. Alleen, alleen de deskundigen. Ja, die deskundigen die staan niet aan de grens te, op de te let of de wolven komen. Dus ik ben bang dat. Uh... Misschien, ja. Wat is het prooidieraanbod? De, de, de populatiedichtheid de van zijn prooidier in een bos waar die. Heeft hij wel genoeg te eten of heeft hij zijn honger en uh, zal hij zich vergrijpen aan een, uh, ja, een schaapje wat per ongeluk ergens aan de bosrand? Uh, ja. Dat is da het eerste moment waarop het gemerkt zou kunnen worden? Zou, ja, dus dan merkte de wolfexper, ja, die merkte niks van. Die schapenboer zou het wel eens kunnen merken dat er een schaapje ja. half weggefreten dan ligt. Ja, dat ja. is dan heel spijtig, maar dat, ja. dat zou wel eens kunnen gebeuren. Ja. tweede deel van het spoor terug over de terugkeer van de Wolf. Een programma gemonteerd door Berry Kamer. De stemmen waren van Astrid Nauta en Elma Zwart. Wilt u dit programma op cd ontvangen? Maakt u dan 7,50 euro over op Giro 444600. Ten name van de VPRO in Hilversum onder vermelding van het spoor en de Wolf. Dit was OVT voor vandaag. We zijn een programma van Hans Olink, Astrid Nauta, Jos Palm, Matthijs Deen, Paul van der Graag, Laura Stek, Annelies de Koning... en ik ben Michaal Citroen. Na ons volgt vandaag niet de perstribune van Govert van Brakel... maar langs de lijn met het WK-afstanden... en ongetwijfeld ook het vele nieuws wat nog zal volgen uit Japan. Een hele prettige zondag verder. Wij zijn er weer volgende week. Tot dan. Dag.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 Dit is Radio 1.